Burgemeester Cohen van Amsterdam is bang dat het erg lang gaat duren voor de nieuwe taxiwet in werking treedt. Hij trekt die conclusie na een gesprek met staatssecretaris Huizinga van Verkeer. De wet zal op zijn vroegst begin volgend jaar aangenomen kunnen worden. Cohen wil dat alle betrokken partijen zich met kracht achter de plannen scharen. In het wetsvoorstel van Huizinga krijgen gemeenten weer meer te zeggen over de taxis in hun stad. De Cohen is daar een groot voorstander van. In een ingelast raadsdebat in Amsterdam zei hij de afgelopen avond... dat de landelijke inspectie de afgelopen jaren te weinig heeft opgetreden... tegen chauffeurs die zich misdragen. Het spoeddebat werd gehouden na aanleiding van de dood van een taxiklant... afgelopen weekend op het Leidseplein. Hij overleed na een klap van een taxichauffeur. Het Amerikaanse leger heeft flinke schade aangericht in de historische stad Babylon in Irak. Dat zegt de VN-organisatie UNESCO. Babylon is een van de grote archeologische vindplaatsen ter wereld. De VS gebruikte Babylon als militaire basis. Met zwaar materieel werd door de stad gereden. Heuvels werden afgegraven en er werden loopgraven aangelegd. Na het sluiten van de basis is het niet beter geworden, zegt UNESCO. Plunderaars hebben vrij spel. Verschillende Iraakse organisaties maken ruzie over het beheer van de 4000 jaar oude stad. UNESCO wil Babylon op de werelderfgoedlijst zetten om verdere schade te beperken. Pleegouders krijgen voortaan meer geld van de overheid. Nu ontvangen ze gemiddeld zo'n 6.000 euro per jaar. Minister Rauwvoet wil dat verhogen met zo'n 1.000 euro. Hij vindt dat er meer pleegouders moeten komen... en daarom moet het aantrekkelijker worden om een kind in huis te nemen. Als de kinderen in een pleeggezin worden opgenomen... krijgen de biologische ouders voortaan geen kinderbijslag meer. Het weer later vannacht en morgenochtend in het noorden en noordoosten mogelijk overlast door zware regenval. In het noordelijk en noordwestelijk kustgebied kans op zware windstoten. De maximumtemperatuur is morgen een graad of 18. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Ik Never